Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De gebeurtenissen van gisteren in Rusland roepen nog altijd veel vragen op. Zo heeft president Poetin er vandaag niets over gezegd. Ook is nog onduidelijk waar wagner leider Prigozhin zit. Op de Russische Staatstv was wel een interview met Poetin te zien... maar dat gesprek zou woensdag al zijn opgenomen. Erin werd niets gezegd over de muiterij van Prigozhin en Wagner. En op het Telegram-account van Prigozhin is sinds gisteravond niets meer geplaatst. Hij zou naar Belarus gaan, maar wat hij daar gaat doen is onbekend. President Nauseda van Litouwen vindt dat de NAVO zijn oostgrenzen verder moet versterken. als Belarus de nieuwe thuisbasis wordt van Wagnerleider Prigozhin. Dat zei hij na een bijeenkomst met zijn Veiligheidsraad vanwege de opstand van de Wagnerbaas en zijn huurlingenleger. Volgens Nauseda is Belarus een vrijhaven geworden voor oorlogsmisdadigers. President van de NAVO-lidstaat Litouwen verwacht dat president Poetin na gisteren vaker met uitdagers zal worden geconfronteerd. De Griekse premier Mitsotakis heeft de verkiezingswinst opgeëist bij de Griekse parlementsverkiezingen. Volgens een exit poll gaat zijn centrumrechtse nieuwe democratie ruim aan kop. Vijf weken geleden ging Griekenland ook al stemmen. Mitsotakis won toen al, maar zonder zijn absolute meerderheid. Die is volgens hem wel nodig voor zijn plannen. Mitsotakis lijkt die meerderheid van meer dan 50% nu wel te krijgen. Dylan van Baarle heeft in Sittard geleen de nationale titel op de weg veroverd. De jumbo visma plaatste op een kleine 10 kilometer van de finish zijn beslissende aanval. Favoriet Mathieu van der Poel kon niet meekomen met van Baarle en werd derde. En Olaf Kooi werd tweede. Dan nou, het weer, blijft nog lang warm vanavond. Aan het einde van de avond raakt het bewolkt. Vannacht vallen er een paar buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar een graad of 19. Morgenochtend hier en daar nog een bui. Daarna een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een stuk koeler, 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog altijd file rijden op de N200 vanuit Haarlem naar Zandvoort. Tussen Overveen en Zandvoort een kwartier extra reistijd. Verder ook nog nieuws over de N232, de weg tussen Haarlem en Amstelveen. Bij vijf huizen gebeurde een ongeluk. De weg is nu in beide richtingen dicht. Het is onbekend hoe lang dit nog gaat duren. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. ...is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1547 hier op ZFM. ZFM. We beginnen met Blue Rose, een single van David Waller. En Deze man maakt prachtige muziek en dat zul je ook straks horen hoe stemmig het allemaal klinkt. Daarna een nieuw album van Michael Whelan. Walk in beauty like the night. Zo schrijft hij. Uh, ja, Zo heet ook het album. Um, eens even kijken. Joseph L. Jong die heeft een... Uh, nee, dat is uh, niet waar wat ik ga zeggen. Het is een... Uh, ja, dat, dat zien we niet meer. Ik zal het even toelichten. Het, het album heet Relaxing Collection. en uh, Dat is gemaakt door diverse albums. Um, dus uh, ja Jozef L. Jong gaat het even uh, aftrappen, zal ik maar zeggen. Uh, dus, en Wat ik er daarover wilde zeggen is dat je eigenlijk niet zoveel uh, verzamelalbums meer hebt in de Nieuweids muziekwereld. Dat kwam uh, vroeger uh, heel veel voor. Elke uh, respectabele uh, label, platenlabel zoals je dat dan noemde, die uh, maakte altijd wel een, uh, een collectie. Maar ja, dit is sinds lange tijd Hebben we er een En onze uh, track 4 uh, Kerani, dus is weer terug Met Celtic Otherworlds En dat is uh, filmmuziek En daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee En nummer 5 is Peter Calandra Met Blue Light We sluiten af met Jill Haley De uh, Messers and En Canyon and, uh, En Bandelier Ja, dat Gilelli liet zich altijd inspireren door de grote natuurparken van Amerika. Ik wens je heel veel luisterplezier bij Peaceful Radio Show 1547.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 ZANG En nee, nu,